Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Muiden 3 kilometer. De andere kant op tussen Gooimeer en Muiderslot 2 na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 2 door werkzaamheden. En de A22 Velsen richting Beverwijk bij de Velzertunnel 2 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeers- en...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 Laat die regen maar gewoon vallen, wij vermaken ons wel. Door de Kissing the Pink, een lekkere plaat uit de jaren 80 en one step. FM. Voor Zandvoort en de regio. zo even naar drie uur. Welkom bij twee uur alweer Albert Jan. Ja, daar zijn we weer op. Daar zijn we weer. Wat gaan we allemaal doen in in dit uur? Oh, we gaan het uiteraard rond de klok van half vier uh, de evenementenagenda doornemen. Ik zou zeggen, leg uw pen en papier maar vast klaar, want er zijn een heleboel evenementen waar wellicht iets tussen zit, waarvan u zegt, daar wil ik heen. Kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de week. We hebben nog uh, Zandvoorts nieuws en uh, we hebben een goed nieuws vanaf het strand. Dat zijn wel twee positieve en goede berichten. We hebben natuurlijk nog een aantal festivals waar we even uh, bij stil gaan staan en, uh, ook nog even met grote mooie vioolconcert van Classic Concerts morgen. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Ik wou u ook graag de uitslag doen van de kwalificatie van de DTM. Maar dankzij Ziggo kunnen wij geen Duitsland meer ontvangen. Je hebt dus... geen belden meer hè? Nee, Ziggo bedankt. Zo, zoals vele duizenden Nederlanders. Hè? Van, van, ze ging iets van 30 kanalen terug naar 15. Naar 15? Naar 15? Ja. Maar CFM zit er nog steeds op. CFM, wij zitten er nog steeds op. Kanaal 45. Op. Dus genoeg berichten uh, om uh, te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En natuurlijk ook veel uh, heerlijke muziek. Ja, heb je nog iets over het uh, verhalenpavillon? Dat is al lang. Uh, dat is om 12 uur al begonnen. Dat is hè? om 12 uur. Maar duur nog tot 6 uur hè, op het Raadhuisplein. Nou, ik, ik heb daar wel iets voor liggen. Dus, uh, uh, Oké, okay, nou gaan we het zo dadelijk ook nog even over hebben bij Zandvoort. ...op zaterdag, maar eerst gaan we naar het strand toe. Ja, dat doen we tezamen met Chris Ria. John, volgens mij probeer je het allemaal beter te krijgen met de muziek. Maar het weer wordt echt niet beter hoor voorlopig. Door het oren van Lex van Orden. Ja, nee. Heeft... Graad of 17. Moet dus. je gewoon een last minute boeken? Wil je gewoon uh, lekker in de warmte zitten, volgens mij. En, en het blijft en die last vissen. minutes die zijn enorm populair. En die. Uh, paap Betaal je ook de hoofdprijs voor, toch, Lex? Zuid-Europa. Zuid-Europa, oké. Okay. Ja, Zuid-Europa. Zuid-Frankrijk, Zuid niet. niets. Nog niets. Oké, okay, Zuid-Europa, Zuid daar moeten we zijn. Nou, dat is gewoon Spanje of Italië natuurlijk. Of uh, Turkije of zo. Oh, dat zou nog kunnen. Ja. Turkije, ja. Goed, we hebben uh, twee uh, goede berichten. Uh, en dan, uh, dan heeft betrekking op het strandleven. Want het balletje dat Strand Actief heet, wordt per 1 januari doorgegeven. Eigenaar Victor Bol heeft zijn kindje perfect kunnen overdoen aan de familie Molenaar van Talassa. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de jongste zoon van Huig en Anita Molenaar, Bram, het bedrijf voort gaat zetten. Direct viel er een zware last van de schouders van Victor Bol. Het is namelijk een geweldig goede pleister op de wonden. Ik had het niet beter kunnen treffen, al dus de creatieve Bol. Die nog vol ideeën zit om uit te breiden. Want Victor Bol blijft straks wel zeer actief betrokken bij Strandactief. Strandactief blijft Strandactief, want goede dingen moet je niet veranderen. Het bedrijf krijgt alleen een thuishaven bij Talassa, dat komende winter omgebouwd gaat worden naar een jaar rond paviljoen. We gaan hetzelfde pakket brengen en dan gaan we ook nog eens behoorlijk uitbreiden. We zullen veel positieve ontwikkelingen doormaken en dat zal Zandvoort zeker ten goede komen, vertelt een zeer enthousiaste Bram, die per 1 januari dus de nieuwe directeur zal worden van Strandactief. Ik ben blij dat Victor Bol daar ook bij betrokken blijft. Want en dat is goed nieuws. Dat is gewoon goed nieuws. En dan nog meer goed nieuws: een ereplaats voor Club Notiek. Want Club Notiek is bij de verkiezing van het beste strandpaviljoen van Nederland 2011 op een mooie derde plaats geëindigd. Dat werd vorige week vrijdag in Noordwijk bekendgemaakt. Het Zandvoorts paviljoen moest Beach Club Royal uh, uit Hoek van Holland en Bries in Noordwijk voor laten gaan. Met een derde plaats is Club Notiek ook het beste paviljoen van Zandvoort, dat alleen al meer dan 10% van alle strandpaviljoens in Nederland heeft. Kijk 10% van alle strandpaviljoens staan in Zandvoort. Dat is behoorlijk. Dat zegt en, ook wat, is behoorlijk. Hè? Ja. Hoe noemden we, we uh, Walter dat ook weer? Concurrenten, hè? Ja. Maar goed, 10% van alle dus al in antwoord. En hoeveel uh, jaar rond uh, paviljoens mogen we hebben? Volgend jaar dus ook Talassa. We hebben er al een aantal. Komen op... er nog veel meer bij? Of? We mochten, wat, ik, wat ik weet, een stuk of vijf mochten we uh, als jaar-rond hebben. Maar exact weet ik het niet. Nou, volgens mij zitten we er Op vijf? Ja, ja. ja. ja. oké. Okay. Nou, dan, dan, dan, ja, dan zitten we weer dan Dan zitten we er dan op. Ja, ja oké. Okay. Nou, we gaan door met de muziek en zo dadelijk weer meer informatie bij Zalvert op zaterdag. Houd de radio aan. Hier is Cameron Emeralds. Lumber I've never been -Jan, hoe kom je erop? Ja, ik geweldig. Ik weet wat jij mooi vindt. Cindy Lopper hoorde je op de Zandvoort Radio met Time After Time. Nou, het Verhalenpaviljoen op dit moment uh, gaande op het Raadhuisplein. Wat is daar allemaal te doen op Ja, want uh, nou de luisteraars die vanmorgen naar Goedemorgen Zandvoort uh, hebben geluisterd, die weten er natuurlijk alles al vanaf. Want de verhalenpaviljoen is vanaf vandaag een reis begonnen... langs zes Noord-Hollandse kustplaatsen, waar Sandvoort dus de eerste van is. En dat verhalenpaviljoen, want daar hebben we het namelijk over... hier krijgt mensen namelijk de gelegenheid om over een bijzondere plek... aan de Noord-Hollandse kust te vertellen of om naar verhalen te luisteren. De start was vanmorgen om 12 uur en is geopend door Elvira Sweet. Sweet, S-W-E-T, -E want ze is de gedeputeerde voor cultuurbestuur en zorg in deze provincie... ...en onze eigen wethouder Tatus. Aan de hand van verhalen gaan professionele filmers... ...met inwoners en bezoekers van Zandvoort in gesprek... ...over de toekomst van de kustplaatsen. De eigentijdse troubadour Bert van Baar ...begeleidt de verhalenvertellers... ...en zorgt voor muzikale ondersteuning. In het onderdeel Drawing the Coast... ...kunnen bezoekers onder begeleiding van beelden kunstenaars... ...een tekening van een gedroomde kustlocatie maken. De interviews zijn op de website van Oneindig Noord-Holland... ...www.oneindignoordholland.nl... ...te zien en te beluisteren... En dit duurt vandaag nog tot zes uur. Oké, okay, iedereen is uh, van harte welkom even een kijkje te gaan nemen daar. En de verhalen te horen natuurlijk. De verhalen over Zandvoort. ze op het Verhalenpavillon in Zandvoort. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we gonna get so. Het lijkt net geleden dat dit een hit was, maar alweer 13 jaar oud. De single van The Lighthouse Family, Jordan the High. En de regio. Het is precies half vier, hoog tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? We horen het van Albert-Jan. Ja, we zijn natuurlijk gelijk al begonnen met het Corona Wakeboard Tour. Strand ter hoogte van Brussel en Mango's. Vandaag en morgen nog een schitterend spektakel van wakeboarders. En de meeste mooie toeren worden daar uitgehaald op een gigantisch waterbancet. Dan hebben we vanavond de Piano House Live. En dat is een Beach Bar Take 5. En dat begint om 7 uur en duurt tot 11 uur. Want wat kunt u daar? Daar hebben ze speciale biervultjes liggen vanavond. En dan kan je gewoon... Je favoriete nummer op, uh, opschrijven. En die leg je dan op de piano neer. En dan worden ze massaal op uh, twee... Uh, of tenminste, u kunt ze massaal inleveren. En dan waarna de indiener op zijn of haar wenken wordt bediend. Dat is vanaf 7 uur een heerlijke avond. Gezellige avond op Beach Club Take en Five. En hoe is het met onze bierveeltjes? Hebben we ja. er ook nog een paar van dit uh, programma? Ja, he? ja. ja ik okay. Gisteren weer. Hè. We hebben Dat nog een ik. aantal nummers die we moeten draaien. Ik heb het bierveeltje hier ergens liggen. Maar ik zal gewoon niet vinden. Goed, uh, ga, dan gaan we naar morgen. En dan gaan we natuurlijk naar een schitterend uh, vioolconcert uh, bij Classic Concerts. Maar morgen zal een van de grootste uh, viooltalenten van Nederland op de bühne van de protestantse kerk staan. In het kader van het Kerkpleinconcert in de stichting Classic Concerts brengt Joep van Beinem samen met zijn huidige leermeester Joen de Groot en pianotalent Bernd Brakman een aantal schitterende werken van onder andere Ludwig van Beethoven en Camille Saint-Saëns. Uh, even kijken, het concert begint om drie uur en de kerk gaat uh, om half drie open en de entree bedraagt vijf euries. Wat hebben we nog meer? Ja natuurlijk, Zandvoort Alive morgen, Brussel's en Mango's op het strand vanaf drie uur. En uh, tijdens dat festijn ve uh, viert DJ Raimundo, ken jij hem? Ja, Raymond. Oh. Oké, okay, goed. Onze beroemde Zandvoortse DJ... die zowel in binnen als buitenland... heel veel succes... Uh, heel succesvol is... viert namelijk tijdens dit feest... zijn 20-jarig jubileum. Er is een speciaal programma samengesteld... door de jubilaris. Die, die zelf drie uur draait... met een herinnering... De, deze nog. Raymundo is een echte topper geworden. Hij wordt nu gevraagd... bij de beste clubs in de wereld. Van New York en tot aan Miami... en Indonesië en Kroatië. De, en laatst nog... op, het, op de Bahama zelfs... Tommy Hilvinger. Dus dat is een hele grote jongen. En ook hij is bij CFM begonnen. Dus Kijk. meld je aan. Dus wij, wij komen er ook nog wel. Tuurlijk wel, tuurlijk wel. Als je maar volhoudt, Albert Jan. Ja, maar goed, uh, al om uh, redenen om, om uh, naar DJ Ramundo te gaan en zijn 20 jaar jubileum te vieren. Morgen vanaf 3 uur bij Brussels en Mango's. Dan is er natuurlijk nog de zomerexpositie Heilige Plaats in de Kerk tot en met 28 augustus. En de tentoonstelling Percepties in het Zandvoorts Museum tot en met 24 juli. Tot zover. En de brandweer, heb je die nog? De had? brandweer, die de... kom ik zo meteen nog op. Ja, oké. Okay. Ik zal het even doen. Juist ja, goed. Moet Ik even zoeken hoor. Waar heb ik die ook alweer staan? De brandweer. Doen we straks wel even. Ja, oké. Okay. Is okay. Hier is een medley van ze. Muziek je slecht te geven Onbewust denk ik aan haar Hoe haar blik me konvervoeren In donker in de nacht, denk ik vaak nog terug aan haar. En de radio speelt zacht al die liedjes naar elkaar. Was het wat ik had verwacht, of was het veel te zwaar? In het donker in de nacht, verlaat ik nog naar haar. Alleen bij haar, was alles zoals het hoorde. Alleen bij haar, raakte ik soms niet aan de woorden.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 Ze is niet lang gebleven, heeft geen adres gegeven. Ze heette Domino, Domino of zo. Zie me gaan. ik heb je nodig. Wat ik voor je voel van maak. Ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij, niemand anders.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 komen bij CFM. Een echte rijke plaatje plaats. Deze van de Wild Sherry. The play that funky music. Lekker zo op een donkere zaterdagmiddag. En volgens mij gaat hij Lex echt gelijk krijgen. Hij is net de studio uitgegaan. Heel slim, want zodanig gaat het regenen. En als, en als hij dat al zegt... Het al begonnen donker te worden. jongen, jongen, jongen, jongen. Dus als hij dat zegt, dan gaat het inderdaad zo meteen regenen. Nou, we hebben eindelijk ook een, een stellingname... van de burgemeester kunnen, kunnen vernemen. Want de laatste weken werden we natuurlijk in Zandvoort op het strand en de boulevard weer overlast uh, gehad van groepen jongeren van onder andere Marokkaanse afkomst uit Amsterdam en Haarlem. Er waren meerdere incidenten waarbij de politie in moest grijpen. Dat zorgde landelijk voor de nodige publiciteit en dat is nou net wat we in Zandvoort op dit moment niet kunnen gebruiken. De burgemeester die zich oprecht kwaad maakt over het steeds maar terugkerende conflicten van deze jongeren, vindt overigens wel dat de standtenthouders zelf ook bij kunnen dragen aan het terugdringen van het probleem. Ze moeten meer samenwerken met elkaar overleggen hoe ze gezamenlijk dit varkentje kunnen wassen dat dit werkte heeft de samenwerking tussen de horecaondernemers in het centrum inmiddels aangetoond, hoewel af en toe ook nog een weekend wat onrust gaat. maar goed die samenwerking die werkt goed en daardoor is het aantal incidenten in het dorp is teruggelopen en dat kan dus absoluut goed werken, wellicht dat het ook op het strand goed kan werken en uh, de burgemeester hoopt dan ook dat die aanpak die in het centrum is, ook uh, uh, goed gaat werken op het strand. Nou, laten we het hopen. Oké, okay, we gaan er gewoon afscheid van nemen. Hup, weg ermee. Wat een mee. bruggetje Het plaatje van Clanness uh, Grace gaat daar ook over. Maar dan ja. niet over die groep uh, en... waar we het net over hadden. Maar en... wel over iets anders. En het was een verzoekje wat op mijn bierveldje stond. Kijk, dat bedoel ik. Juist. Speciaal voor jou is deze plaats. <laughs> Als het moeilijk wordt het wel zeg dat je niet hoeft te gaan schat dat je aan mij echt genoeg had zeg dat je niet. laat hè, dit uh, Albert-Jan? Ja, doe je goed aan. Helemaal geweldig. Je Sharon Brown en I'm Specialized in Love. Ja, nog even over de brandweer. Nou, dat hoeven we het niet meer over te hebben, want de brand is inmiddels geblust hè? Ja, nee, dat was tot ja, drie uur. Dat, uh, ja, tot ja, drie uur, maar het gaat ook regenen, dus uh, dan is geen brandweer meer nodig. Maar goed, dat gaat het nog, vuur vanzelf uit. Dat kan ik nog wel even zeggen, want het gaat over, over uh, jeugd tussen de 25 en 45 meen ik. En als je daar nog voor in aanmerking wil komen, kan je natuurlijk altijd even bij de kazerne vervoegen. Uiteraard. Uh, goed. Twee andere korte berichtjes. Uh, we hebben het enige, twee weken geleden hebben we het er ook over gehad. Toen was het twee avonden voor die hondenliefhebbers van wat gebeurde met mijn hond op het strand. En uh, die hondenliefhebbers die op de tweede avond van die vergadering aanwezig waren en zich hebben ingezet om het hondenverbod rondom de boulevard boulevard de Vauvage kunnen tevreden zijn namelijk, want er stonden namelijk in dit gebied nog bordjes dat het honden vrij was. Burgemeester en wethouders heeft besloten om dit verbod van wat dat dateert uit 1992 in te trekken. Waardoor honden in dit gebied nu weer zijn toegestaan. En dat ben ik toch wel blij om. Uiteraard moeten de honden wel aangeleid zijn. Kijk, okay. da daar word ik vrolijk van. En voor de jeugd nog het volgende, want de vakantie zit eraan te komen en het is aftellen voor de jeugd, want op 31 juli gaat de recreare van start. Voor Vorig jaar waren armbandjes geïntroduceerd zodat trouwe bezoekers niet steeds per dag 50 cent hoeven te betalen. De armbandjes zijn voor 15 euro te koop bij de Bruna Balkanende aan de Grote Krocht. Kinderen met een nieuw armbandje van Recreade kunnen ook dit jaar weer aan alle activiteiten meedoen. Vanaf begin volgende week worden alle posters opgehangen met daarop het programma. Dus als je dan zo'n armbandje haalt bij de Bruna dan kan je altijd aan activiteiten meedoen. En op de posters ziet het, kun je het programma natuurlijk bekijken. En zal deze TCT natuurlijk ook in de Zandvoortse krant worden gepubliceerd. Oké, okay, nou, ik ga de hond uitlaten. Op het strand natuurlijk, hè. Heerlijk. Maar let the party was <middels> nice, the party was bumping. Hey, And everybody have an up on. Ho, the fellas started their calling. When the girls respond to the call, I have a pullman shut off. out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Let the, dogs out? the beat, know, Billy get out? Get back, roughy, boss, roughy. Get back you flee, Hey man, no get angry. Hey yo, two of the girls calling them K9. Hey yo, gotta tell me, hey man, it's up of the plan. Hey yo, you put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out, Who let the dogs out. Who, who, who, who, who. Meet Bush coffee, get back, you play invest in Mongrel. Will if I am a dog, the party is on. I got gotta get my program, my mind is gone. Do you see the roads coming from my eye? What's the difference between the gentleman and down. Me and my white wife, short, chilling, gassy color, any kind of a do. I think I knew that's why they call me beautiful. gewoon lekker het hondje meenemen naar het strand, uh, Albert-Jan. Dat kan allemaal hier zo, Salvoorts, Nou, Hoe wist jij nou dat ik het over de honden zou hebben... en dan jij gelijk dat deze plaat had ja, Ik heb geen idee. Ik voel Knap, het hoor. zo aankomen. Ik denk, nou, can... We hebben de redactie toch samen gedaan? Ja. <laughs> zo dadelijk nog uh, een uur lang heel veel uh, informatie en lekkere muziek bij CFM. Houd de radio aan, Want buiten regent het toch maar. Hè. Gewoon, uh, gewoon lekker binnen blijven. En blijven luisteren naar CFM. Zou dadelijk na vijf uur trouwens naar ons programma weer uh, Entertainment for You. Dus reden genoeg om gewoon uh, de hele middag en avond de radio aan te houden. En ze vallen bij uh, baksteentjes, hè? Gewoon, uh, tijdens de Tour de France. Welke Nederlander was hij in dit geval? Albert-Jan? Ik weet het niet. Launus? Nee? Boom. Boom. Boom? Ja. Boom? Heet toch? ja, het zal wel. In ieder geval in het volgende uur weer veel meer bij CFM. De laatste plaat voor het nieuws en weer van 4 uur gaat eraan komen. Hier is de muzikale familie The Bats en The Rhythm of the Night. Graag tot zo meteen.